Zeven uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Air France KLM gaat reorganiseren. De klappen vallen vooral bij het Franse deel van de luchtvaartmaatschappij... omdat Air France zwaar verlies leidt. KLM en Transavia doen het redelijk. Om te bezuinigen worden de lonen van het Air France personeel bevroren. Bij KLM wordt de komende CAO-onderhandelingen ingezet op loonmatiging. De maatregelen zijn nodig om Air France KLM te kunnen laten concurreren... met de goedkope prijsvechters in de sector, zegt de luchtvaartmaatschappij.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 Bij de rechtbank in Lelystad is een Italiaan opgepakt die nog een levenslange gevangenisstraf moet uitzitten. Hij wordt in Italië gezocht voor een dubbele moord. De man van 58 werd opgepakt toen hij een afspraak had in het gerechtsgebouw. De Italiaan woonde in Almere. Hoe lang hij al in Nederland is, is niet duidelijk. Hij wordt waarschijnlijk snel uitgeleverd aan Italië. Het bestverkochte boek van vorig jaar is het familieportret van Jenna Bloom... Er werden ruim 260.000 exemplaren van verkocht, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie CPMB. Op twee staat Sonny Boy van Aniet van der Zeil en op drie Zomerhuis met Zwembad van Herman Koch. In de top tien staan zes boeken van Nederlandse auteurs, dat is het hoogste aantal sinds 1999. Het weer vanavond en vannacht in het noorden en noordwesten, kans op een bui, het koelt af naar een graad of drie. Morgen wisselend bewolkt, het wordt zo'n 7 graden... maar door een frisse noordwestenwind voelt het kouder aan. In het weekend wordt het nog iets kouder en gaat het s'nachts vriezen. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Er staan nog 9 files. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoeverlaak en Afrit Bunschoten, 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht verknop het Kerense Heide 3... In het noorden van het land op de A7 Groningen richting Heerenveen... tussen Hoogkerk en Leek, 4 kilometer na een ongeluk. De A59 Os richting Zonzeel tussen Drunen en Waalwijk... 4 kilometer na een aanrijding, de rechterrijstrook is daar dicht. En de Limburg op de A76 Belgische grens richting Heerlen... voor geleen 3 kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter.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 Het is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is romancier, muzikant en dichter. En de dichter heeft een nieuwe bundel. Dingen gebeuren omdat ze rijmen. Waarin hij terugkijkt op zijn jeugd in Friesland... waar bouwvakkers denken dat ze God zijn... dienstmeisjes ook s'nachts werken... en alle groenten in de sloot verdwijnt. Maar hij ontdekt ook dat nieuwe fietsen niet kunnen verhullen... Dat een relatie al lang in duigen ligt. Hier is Nick de Vries. Uw presentator is Frank van der Linden. Nick, heb jij wel goed opgelet uh, hoe mijn voet onder de tafel zit? Nee, heb ik nog niet gezien. Dat, dat viel mij op dat je daar niet naar keek. Omdat ik altijd let op details, bedoel je? Ja. Ja, is man ontschoten? Terwijl meestal uh, hoe iemand tegen een deurpost leunt. Ja. Of uh, in zijn neus peutert. Ja. Um, ik was afgeleid, denk ik. Ik had verschillende dingen te doen. Ja. Waar, waarom werkt dat bij jou zo? Dat je dus veel meer kijkt naar de manchetknoop van iemand... of uh, vuil in zijn oor dan, dan dat je luistert naar wat hij zegt? Um... Uh, ja, je zou misschien een psychologische oorzaak kunnen vinden. En bijvoorbeeld, mijn vader die was uh, behoorlijk impulsief. Dus uh, ik let altijd heel goed op hoe hij zich gedroeg. En mm. dan kon ik daar uh, uh, aan zien wat er ging gebeuren. En wat bedoel je met hij was impulsief? Nou, uh, hij kon soms uh, snel kwaad worden, bijvoorbeeld. Ja, zoals die keer in die kerk. Uh, ja, verdomd, dat je dat weet. Wat gebeurde daar? Nou? Uh, ja, ik was toen uh, negen, denk ik. En uh, de dominee van de baptistengemeente in noord die hield een verhaal over uh, het katholicisme. <laughs> toen ook al uh, een, uh, een uh, godsdienst onder vuur. Maar goed, <laughs> maar goed de, de dominee als baptist die ging dat tegen te tekeer. Hij zei van, nou, dat is allemaal schone schijn. Uh. En toen... Uh, stond mijn vader op en die zei in de dienst van... nou, hier is ook heel veel schone schijn, dominee. Echt waar? <laughs> ja. Zoiets, ja. Maar hij had zich denk ik al heel lang zitten opwinden. Ja. Maar goed, ik, ik zat ernaast en mijn moeder die ging toen uh, huilend de kerk uit... en ik ben blijven zitten, blijkbaar. Ja. En uh, ja, dat was een van die dingen die ik ook niet had voorzien toen, denk ik. Dat zijn van die dingen waardoor je dus heel goed bent gaan kijken naar die vader en later ook heel goed om je heen... bent gaan kijken als volwassen man. Heb je daar wat aan als je dicht, als je schrijft? Uh, nee, het is meer andersom gebeurd, denk ik. Ik ben gewoon daarmee begonnen en uh, zo is het ontstaan. Zo is wat ontstaan? Uh, mijn voorliefde, denk ik, voor, voor wat ik nu doe. En dat is, hoe zou je het zelf omschrijven? Uh, ja, hele uh, korte verhalen maken met een uh, wonderlijke twist. En soms ook met muziek, hè? Ja. Doe Doe eens. Ik ga hem nu doen en deze heet Kamer en die gaat over een oude Friese schrijver Rink van der Velde. Er was een kamer in die stad. Waar ik steeds omheen cirkelde. Het was in de buurt van mijn lief. Ze wist niet dat ik soms die trappen opging. Aan de wand hingen foto's van voor de oorlog. Ik sprak er eens over met een oude Friese schrijver. Hij zei... Ik ken die kamer. Ik zou er eigenlijk... binnen moeten gaan. Maar dat gaat er niet meer van komen. Ben ik bang. Hij kreeg gelijk. Hij stilf... tijdens de Olympische Spelen. De kamer is er nog steeds. De trappen op. Linksaf. De deur staat open. Iedereen weet wel ongeveer voor zichzelf wat daarin staat. Goed, hemel, en ik uh, gaat het wel een gezellige uitzending worden, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Je komt er bij me zitten weer. Je stond daar bij de microfoon koptelefoon op. Uh, wat een spanning in een paar uh, rotwoorden. Uh, ja, dat vind ik wel mooi. dat het heel compact is en uh, heel kort. Uh, en jij denkt ook echt, het is niet alleen de dichter die dat tot ons brengt... dat wij zo'n kamer allemaal hebben waarin van alles opgesloten zit? Uh, soms uh, uh, vind ik het gênant, dit, dit, deze, dit nummer omdat ik dan denk van oh mensen die zien hier een psycholoog, psychologische uh, onderzoeker in of zoiets. Dus soms als ik hem ergens doe en een beetje een alternatief circuit dan denk ik van oh ze vinden mij te psychologisch of zoiets. Ja, ik zie het, zie het zelf gewoon iets rechtstreeks. Hè. Dat niet alles van je hoeft gekend te worden door anderen. Ja nou ja ik kom een beetje uit een omgeving van mensen die houden van een understatement. En ook om, om niet heel veel uit te leggen. Dus dit is typisch iets wat vraagt om uitleg. En wat voor soort om omgeving is dat dan waar je uitkomt? Um, uh, ik kom uit uh, Friesland en ben daarna gaan studeren in Groningen. En dat is dus een beetje het Noord-Nederland. En daar is dat wel uh, een liefhebberij. <laughs> ja, de gesloten kamer. Um, je bent momenteel woonachtig in Amsterdam, hè? Ja, dat klopt. Ja. Um, die, die ring van de velden, daar gaan we zo over praten... waar dit gedicht omheen cirkelt in de letterlijke en figuurlijke zin van het woord. Uh, eerst even melden dat ook voor jou er natuurlijk een tegel ligt. Aan het eind van de uitzending een fraaie strofe, een gehakt recept... of een uh, advies naar een, uh, voor een land waar we naartoe moeten reizen. Ik, ik reken op iets moois ja. uit, uit jouw dichtelijke bron. Okay. En de luisteraars die kunnen reageren via www.radiokunsthof.nl. Die, die van de velden... Die man van hoe oud? Ik denk dat die uh, toen wij hem interviewden, uh, toen, hij, toen was hij 68, denk ik. Ja. Dus hij is niet zo heel oud geworden. Van die mensen die normaal gesproken om uh, vijf over half tien naar bed gaan. Dat denk ik niet, iets later. Maar uh, we hebben hem geïnterviewd toen, ik samen met uh, twee vrienden van me, Mijn deal en Kees de Vries voor ons uh, tijdschrift De Blauwe Vedden. En toen, uh, toen was hij al uh, redelijk op leeftijd en hij was ook uh, ziek. Dus ik denk dat zijn vrouw hem misschien had aangeraden om niet zo het niet heel laat te maken. Maar goed, toen, uh, toen hadden we hem geïnterviewd, en om zo'n beetje 12 uur toen, uh, waren de bandjes op, de gezette bandjes. En toen uh, zijn we nog ongeveer tot 6 uur bij hem blijven zitten in, uh, in zijn arkje, heet het, een kleine woonark. Tot 6 uur morgens. Uh, ja, zoiets ongeveer. En hij haalde de Berenburg tevoorschijn enzovoort. En toen, zei hij, uh, toen we weggingen, toen zei hij van nou... misschien moeten jullie van wat we nu allemaal op het laatst hebben gezegd... Uh, maar niet alles opschrijven. Ja. Wat, wat, wat was dat voor kerel? Wat was de, de essentie van zijn verhaal? Hij, uh, hij is zeg maar de Friese volksschrijver. Hij heeft denk ik wel dertig boeken gemaakt. Allemaal uh, uh, met een nostalgische toon, maar heel mooi van taal. En, um, um, en die hebben, hij is gewoon de bekendste schrijver in Friesland. En maar aan het eind, dus toen wij dus, uh, hem interviewden, toen zei hij van nou, in het laatste stuk, dus uh, van 1 tot 6, een beetje, van nou, uh, hij eigenlijk heeft heel veel, had heel veel boeken gemaakt. Maar eigenlijk zou hij nog een ander boek moeten maken. En dat ging dan over zijn vader, die fout was in de oorlog. En dat was uh, blijkbaar iets wat in zijn gesloten kamer zat. Ja, ik denk. Hij heeft natuurlijk heel veel boeken gemaakt. Dus allemaal, ze gaan allemaal over de oorlog vaak, of in ieder geval over oude oorlogen. Uh, maar dat had hij naar zijn eigen zin, denk ik, niet genoeg aangestipt. Uh, verlost hij zich, door dat aan jullie te vertellen... tijdens die met Berenburg besprenkelde nacht? Uh, ja, zo zie ik het heel graag. Ik zie het heel graag als, uh, als een soort uh, overdracht van hem... Uh, van zijn uh, verhaal naar ons. Ja. Dat is natuurlijk allemaal uh, rom romantiek. maar. W want hoe is het, het echt dan? Ik weet niet, misschien was het ook al zo. Ja. Hij, hij, hij had er blijkbaar zin in, want hij ging natuurlijk door... terwijl het eigenlijk niet goed voor hem was. Ja, ik heb mezelf af zitten vragen... Uh, terwijl ik uh, je dichtbundel uh, doornam... Uh, of dit nou uh, iets was wat, wat extra anklang bij jou vond... dat verhaal van deze uh, ouder van de Velde, Omdat in die gedichten van je nogal vaak... Uh, over, ja, over vluchten wordt gerept, of de onmogelijkheid om te ontvluchten. Ja, dat laatste het meest, denk ik, ja. Uh, ja, in ieder geval, hij, ik denk dat bij hem ook uh, het geval was... dat hij, zonder dat hij het wist eigenlijk, in zijn boeken... dus die boeken die hij daarvoor had geschreven, verhulde... dat hij, dat hij het eigenlijk hierover moest hebben. Mm. Dat hij dat misschien ook zelf niet eens wist. Ja. En dat is ook een thema wat in de bundel naar voren komt. Ja. Hoe zou je dat dan zelf zeggen? Kunnen, kunnen wij niet ontsnappen aan, aan dingen uh, die ons prangen? Of uh, moeten we juist proberen eraan te ontsnappen? Dat, dat werd mij bij lezing niet 100% duidelijk. Um, uh, de, de personages in de bundel die zijn eigenlijk steeds inderdaad bezig... Om, om, om te ontvluchten aan het bouwwerk wat ze eigenlijk zelf hebben gebouwd ja. in, in gedachten... Maar ze, ze stuiten steeds eigenlijk op een blinde vlek. Dus ze komen steeds op hetzelfde punt en denken van... waarom, waarom kan ik niet, ja. nu niets aan ontsnappen? En is die oude van de velden uiteindelijk ontsnapt? In de zin van, heeft hij dat boek over die foute vader in de oorlog... uit de poten gekregen? Uh, ja, want ik wist dat niet, maar ik sprak later met iemand... en die zei toen, van, ja, hij heeft het wel gemaakt. En ik heb het nu, uh, staat nu bij me op het nachtkastje en ik uh, ga het spoedig lezen. Nou, oh, mooi zeg. Goed, uh, ik ga je vragen over lezen gesproken om koortslip voor te dragen. Uh, hier is het. Een kopietje uit je bundel. Ja, oké. Okay. Koortslip. Het ergste wat altijd overschaduwd door iets dat nog weer erger is. Nadat haar been was overreden... hoorden we Hansje nooit meer over haar koortslip. <lacht> Sorry. <lacht> ja... Dat, dat gouden zinnetje. Dat doe, in, doe dat nog eens een keer voor bon Monique. Nadat haar been was overreden... hoorden we Hansje nooit meer over haar koortslip. Ja, oké. Okay, ja. Maar het gezeur zat in de familie. En toen ik haar in de Alpen over de paden reed... zag ik haar hand toch weer naar haar mond gaan. Vliegensvlug dook ik naar voren. En voor ik het wist kusten we elkaar zo hevig als ik nooit eerder iemand had gekust. Een bijzonder moment daar in die Alpen. Al werd het helaas verknald. Juist op dat ogenblik keerde Jezus Christus terug op aarde. Ja, ja, ja. Die, die vond ik ook geweldig. Zit jij nou niet te schateren zelf als je dat schrijft? Uh, nee, ik, ik had allemaal verschillende variaties. Dus uh, ik ben vooral uh, heel erg aan het nadenken. En uh, het, het contrast is zo opmerkelijk. Ik hoorde mijn lach tegen de, uh, tegen de muren uh, kaatsen. Uh, maar jij zit het te lezen. Dat was ook duidelijk door de trilling in je stem. Alsof je, je helemaal op zit te werken om dat te doen. Ja. Nou, ik vind het mooi gewoon omdat het, het is heel kaal is. Dus uh, ik vind het mooi om dan die die spanning te leggen in, in een heel kort moment. Ja. Hoe is deze vorm... trouwens pak de bundel er even bij als je wil. Ja. Uh, hoe is deze vorm... Hè, die zo uh, exceleert in de dingen gebeuren... omdat ze rijmen, ontstaan? Hè? Ondertitel proza-gedichten. Mm -hmm. Zegt het al. Dat zijn korte vertellingen. Maximaal aantal woorden? Uh, 120. Ja. Waar is dat uh, vandaan gekomen? Uh, ja, diezelfde jongen die ook mee was naar Rink van der Velde, Kees de Vries, die had een, uh, een, een tijdschrift, ook een hobby-tijdschrift. Het heet ook De Hobby Rocker. En uh, hij, hij zei, nee, je kunt er ook wel eens iets voor maken. En toen had ik een heel kort verhaaltje, gewoon toevallig. Nee. En dat heeft hij toen uh, op de achterkant gezet. In gewoon uh, precies die vorm... Die dus de, de, de verhalen in de bundel hebben. Een soort vierkantje met een klein hapje eruit aan het eind. Ja, want het zijn ook uh, geen vertellingjes met, met inspringende regels of uh, uh, witte uh, regels ertussen. Het is echt een blokje tekst. Ja, keihard blokje met één ontsnappingsmogelijkheid aan het eind. Ja. Dus, um, en toen had ik niet vallen gemaakt. En uh, dat viel wel in de smaak, en toen zei hij, van nou kun je nog een keer maken. Dus dat was zijn idee. Nou, uh, ik, had, uh, ik had het dus gemaakt. En toen ging ik dus uh, vaker dat maken. Maar hij zei eigenlijk: gewoon, Je hebt hier iets uitgevonden. Zie je dat nou niet? Met zoveel ja. woorden. <laughs> <laughs> nou, het is altijd leuk als mensen uh, positief zijn voor iets wat eigenlijk toevallig gebeurt. Ja. Uh, die, die de Vries uh, en, en ook je andere vrienden, mij, mij dat talma dat zijn mensen uit een klein uh, cultureel uh, circuitje, kunstcircuitje, dat jullie met elkaar vormen. Hè? Hoe zou je dat kwalificeren? Hoe zou je dat omschrijven? Wat is, wat, wat is dat voor groepje? Uh, het zijn sowieso Friesen uh, die in Groningen dan een beetje een soort enclave vormen. Is dat iets speciaals, Vriezen in Groningen? Nou, ja die op een terp met elkaar? Nee, maar je hebt wel uh, dat ze allemaal weer bij elkaar hokken. Dat is wel een bekend fenomeen. Hoewel, ja, op, op een gegeven moment ken je natuurlijk ook genoeg Groningers. Maar ik was wel een keer in de kar. Dat is een, een, een, een, een kroeg in Groningen. En toen kwam een Groninger binnen en zei... Gadverdam alweer al die vrijzen hier. <laughs> maar uh, inmiddels, we kunnen heel goed opschieten. Dus eigenlijk is het een hele goede vrouw. En, en, en scheppen jullie er dan ook een eer in om in een Groningscafé te zitten... en dan lekker met elkaar vries te gaan praten? Ja, dat gaat vaak automatisch. Zou je zo'n zo, zo, zo zo stukje wat je net hebt voorgelezen... zou je dat ook, ook zo in het Vries kunnen voordragen? Uh, ja, want deze motorman die is ook in het Vries verschenen. De, wil je dat dus doen? Ik vind het altijd zo mooi om te horen. Ja, uh, Jawel, ik heb hem hier... Uh, dan zou ik hem even uit mijn hoofd moeten doen. Want, uh... Of iets anders waarvan je zegt uh, dat is voor het grijpen. Ja, nou, ik ken de motorman, die ken ik wel uit mijn hoofd. Nee, ik doe even uh, dan eentje... Nou, ik heb hem daar liggen. Ja, loop maar. Dat is ja. twee meter in zo'n studio, hè. Over het donkerblauwe dus met tapijt. En daar onder de echte Herman Brood, dames en heren. Ja. ja. Ligt het. Dus um, nou, hier is het dus de Friese versie. Ik heb allemaal blaadjes in, want ik. ik, ik, ik uh... Je bent een beetje chaotisch hè, niet hè? Ja, ik probeer het ja, ik, vaak ik, te onderdrukken. Ja, ik was al voor gewaarschuwd. Van, nou, ja. Dat zal wel doordelen met die niet te Oké. Okay. En het is ook wel waar. Wat is dat voor puinbakman die daar, die daar op de tafel ligt nu? Allemaal gescheurde dingen. In, uh, gepropt. Ja, maar ik probeer vaak gewoon... Uh, dan, uh, bij optreden probeer ik gewoon... Een uh, beetje orde te houden, toch? Dat ook. Maar ook ja. gewoon allemaal briefjes erbij me te hebben... zodat ik oh, kan inspringen op de situatie. Oh, nou, doe dat. Ja. Ja. Deze heet clown. We sierden maar zalm om een grote tafel in een kantine en zeggen uit hoe het parkeerterrein dat staat gewoon verdwen onder een grote witte snierteking. Wiels dronken we koffie en waren de grapjes makke, doet door trode door gong een heel asminkte clown fabiek aan. Sam, stwarde de figuur, ei... en rauw blaadje. Zeggen je me dat? Jelle Scotholle. Joegs in Borman. Een klap op recht en zei nee, jongen, Doe wieerst de jinnigste die dat zegt. Ja, dat gaan we gaan er gewoon niet eens vertalen. Daar is het er mooi voor. Alleen het onderwerp. Had je het gevolgd of niet? Geprobeerd. Maar okay. als je het onderwerp even zelf in twee, drie zinnen zou moeten duiden, uh, er komt een afgesmiete clown voorbij, en op een gegeven moment aan het eind zegt de, de figuur van. Uh, of uh, iemand zegt van, uh, zagen jullie dat? En dan zegt, uh, aan het eind zegt iemand van, uh, nee, jij was de enige die dat zag. Dat clubje van jullie, dat uh, clubje Friese in Groningen... dat ook heel veel met muziek te maken heeft. Waar, waar uh, lachen jullie om? Waar huilen jullie om met elkaar? Um, um, uh, wij lachen heel erg om... Uh... Nederlandse films bijvoorbeeld. We zijn het liefhebber van. We hebben ook Nederlandse filmavondjes. Zo. En dan. Uh, wat er gedurfd wanneer er voor het eerst. Uh, in wat gevloekt bijvoorbeeld. Dus, dus dat is een heel erg liefhebberij voor. Uh, dat soort. Uh, subcultuur. Ja. En waar worden jullie uh, samen gezellig verdrietig om? Um, dat toont zich heel weinig. Maar wel eens. Wel eens. Ja. ja. En wat is het dan? Wow. Oké. Okay. Uh, individueel wel, denk ik. Het, er schiet me niet iets te binnen. Wat zou het bij jou zijn? Wat heeft jij nou midscheeps geraakt? Um. Uh. Uh. Uh. Van alles. Ja, dat mag, hoor. <laughs> dat mag. Ja. Nou, ja, ik word uh, vader. Uh, mijn, punt, mijn, mijn vriendin staat op het punt van me vallen. Dus dat is wel iets wat... Uh, Misschien raakt. Midscheeps raakt, raakt, ja. ja. ja. Hoe hebben we elkaar leren kennen? Uh, zij interviewde mij voor de bundel motorman. Waarvoor? Voor, uh, voor een programma De Avonden. VPRO. En toen? Toen uh, hebben we daarna later uh, nog een keer afgesproken. En toen, nog weer daarna, toen is het iets geworden. Ja. Dat is ook wat, hè, met, uh, met journalisten die, uh, die maar interviewen en zo. Kijk, ik heb hier uit de Telegraaf van vanochtend... Ik weet niet of je dat hebt gezien. Uh, nee, heb ik niet gezien. Onder de kop, groen blaadje voor Bleker... Een bericht. Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw heeft het geluk gevonden. bij een 32 jaar jongere vriendin. Oké. Okay. De seriër, 58, blijkt een relatie te hebben. met een 26-jarige journaliste van het NRC Handelsblad. Mm. Ik zal haar naam hier weglaten. Telegraaf noteert u wel. Ja. Ze was tot enkele maanden terug verslaggever voor de NRC. in Den Haag. Toen heeft ze Bleker ook leren kennen en geïnterviewd. Oké, okay, ja. Ik dacht, dat gebeurt maar, hè? Het gebeurt dus in alle geledingen. Ja. Vind je van zoiets als je dat leest? Behalve de mate van de herkenning die het zal oproepen. Uh, ik moet ten eerste denken: het is een Groningen, geloof ik. Bleek ja, nee, het is ook een beetje de reden waarom ja. ik het. Hier vallen twee dingen samen. Ja, ja, ja, ja. Nou, um, um, ja, het komt vaker voor. Denk ik. Ja, ja, het komt vaker voor. <laughs> ja, maar bedoel, denk jij bij zoiets? Ach, weet je, wat maakt het uit? Liefde is liefde en. Ze doen maar. Of ze zeg ja moet je toch voorzichtig mee zijn, journalisten Ik heb het zelf gemerkt. Of... Nee, ik weet niet. Ik ken niet de achtergrond van deze bleek. wat hij allemaal thuis... Uh... Hij is gescheiden. Ah, de okay. de, ja, dat uh, ervaardig okay, dus van de kinderen. Helemaal... Maar het, dat moet er wel even bij worden ge gezet. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, nou, uh, dat moet hij doen, denk ik. Ja, ja, mooi dat je er zo nuchter op reageert. We gaan nog even weer naar die vrienden terug. Want we willen muziek laten horen. Uh, wat heb je meegenomen dat door jullie samen is gemaakt? Uh, dit is het nummer van uh, Talma en zijn negro's op mm -hmm. dat moment. Uh, blond uit de flesje en... Uh, kijk aan. Ja, daar ben het. Ik was al schade. En ik keek om me heen. Twee blondines kwamen in café binnen met de uitdrukking op hun gezichten dat ze vanavond van plan waren om zich een beetje te analyseren. Ik vond het bij jong voor, ik dacht het gaat wel oké. Okay. Maar toen woonden ik mij, later naar er twee. De ene was echt blond, de ander blond uit een flesje. Ik schatte haar leeftijd, eind twintig of een De echte blondie geen wat reken bestellen. Ze zei tenen over een tapje en een flesje. Mijn gevaarlijk paard was onstamelijk gemaakt, ik was het initiatief, aan ik hart geruit. Na haar de flesjes zijn de echte blondine. Misschien ben ik wel van vermaden. Want uit een flesje zei, Ja, dat geeft al niks. Daar voel je echt niet voor te schamen. Terwijl ik keek naar wat uit de flesje, weer ik van die gratis gaat letje. Dingen gebeuren omdat ze rijmen. Proza-gedichten van Nick de Vries. hij is ons gast vanavond in Kunststof van de NTR op Radio 1 over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Nick, waar luisterden we naar? Nou? Dit was uh, Blond uit een flesje van Alma en de Negro's met Meindert op zang en toetsen. Janke Brands op bas. Uh, Jan Pier Brands op drums. En uh, ik op uh, gidaat. Ja, nou spraken wij onder andere met uh, Meindert en uh, die, uh, die, die vertelt dat die gedichten van jou... dat die uh, weliswaar worden be begeleid door muziek vaak. Hè? En uh, dat jij uh, wel weer meedoet aan tekst in bands en zo. Maar dat er een interessant verschil tussen jullie is. Klopt het hè, als hij zegt dat jij uh, eigenlijk uh, meer een, ja, een figuur bent... die weliswaar graag muzikant ook zou willen zijn... maar toch vooral dichter is... En dat bij hem andersom ligt. En dat daaruit de vriendschap voor een groot deel bestaat. Oké, okay, dus hij wil het liefst. Ik... <laughs> Zal ik het nog een keer doen? Nee, het is interessant. Ja, ik, ja. uh, ik had het nog niet van hem gehoord, dus het is een interessant uh, ding. Ja. Dus uh, uh, ja, ik ben van huis uit muzikant. Dus een, ik ben toen gaan schrijven en hij. Uh, ja, maar, maar jij bent toch meer dichter uit dan ik geworden, tekstman geworden? Ja, ik ben ik heb nu uh, inderdaad gespecialiseerd in uh, deze. Materie. Ja, En hij zit dus meer aan het muzikale kant, maar tegelijkertijd is er die overlap. Hè? Ja. Nou, we heeft het gehad over die bijzondere vorm van jouw uh, gedichten... die eigenlijk korte verhalen zijn, zou je, zou je kunnen zeggen. Als iemand nou zegt, ja, dat zijn leftovers, dat zijn restantjes van zijn uh, romans... Um, dan klopt dat in die zin dat uh, ik het niet kwijt kon in mijn... Uh dat ik ze niet kwijt kon in mijn romans. Maar inmiddels uh, is het eigenlijk gewoon mijn belangrijkste ding geworden, vind ik zelf. Ja. En, en in hoeverre komt dat, denk jij, omdat er een soort van gekte in die gedichten lijkt te sluimeren? Ja, dat is een heel groot uh, onderdeel daarvan. Want ik, in mijn romans uh, probeerde ik dat, uh, die gekte uh, een plaats te geven... Mm -hmm. Maar dat, dat, dat, dat is best nog ingewikkeld. Want de, uiteindelijk worden dat verhalen met een kop en een staart. Ja. En waar we ons nu op concentreren in, in of dat, dat zijn die proza-gedichten. Die weliswaar ook logisch lijken, maar waar tegelijkertijd zoveel rariteiten, absurdisme, humor eh, in, in zit. Dat, dat het eigenlijk helemaal geen kop en staart meer lijkt te hebben. Zal ik er eens ook eentje doen over die groentekar? Hè? Vroeg in de ochtend, in de verte zag ik een groot zwart kruis. En dan, nou, dan komt er die man met die groentekar voorbij. en wat gebeurt er dan? Dan uh, zal ik hem al lezen. Nou, je mag hem ook helemaal lezen. Ja. Prachtig. Nou, ja, ik... Altijd mooi dat je hem ontdoet. Ja. Ja. Um, maar toen ik hem min of meer met mijn fiets tegenaan botste... tegen dat zwarte kruis, bleek het een verkoolde boom te zijn. Ik ging zitten, pakte een flesje Fanta, mijn favoriete drank... en na ongeveer tien minuten zag ik verderop een kleine wagen aankomen rijden. Het was een groentekar. De bestuurder stopte, stapte uit... En gooide de hele inhoud, al de bloemkolen, wortels, paprika's, sla in de sloot. Versuft ja. keek ik toe. Hoewel ik begreep wat er gebeurde. Ik kende het van een vriend uit de showbiz. Alles wat je verkoopt, dat ga je haten. Ja, dat is... Uh... Dat is die man die in de trein die, al, die al, al, al dat fruit zit te schillen. Ja. Ken je die? Nee, nee doe, doe eens. Gewoon nou, dan, dan, dan, een uur bezig fruit te schillen. En, en, en uiteindelijk draait hij de raam, ra, het raam open. En hij gooit dat grote glas met al het fruit erin eruit. Ja. En de, en, en de persoon tegenover hem die zegt, wat doet u nou? Hij zegt, ja, ik, ik maak een fruitsalade. En die man zegt, waarom gooit u hem dan weg? Hij, dan zegt hij, ik hou niet van fruitsalade. Daar, daar deed dit mij onmiddellijk aan denken. Ja. Dit, dit is echt gebeurd of is dit. Uh, ik ken. Uh, er zit een, uh, een, een ken van waarheid in. Want een oom van iemand, van een vriend van, van ons in, in Friesland. die was uh, groenteman. Maar die op een of andere manier kwam hij niet toe aan zijn ronde. Dus op een gegeven moment, s'avonds, was hij gewoon nog, nog, nog niet, eigenlijk niet weggekomen. En dan, dan gooide hij, om toch Zo daar goed. te doen, gooide hij ja. in de sloot. Ja. Nou, zat ik me af te vragen, die, die, die echtheid in, in, de, in de romans, die zogenaamde echtheid... Hè? De, het verhaal wat aan alle kanten klopt uiteindelijk... Hè? zou het kunnen dat die echtheid de werkelijkheid veel minder recht doet... dan de gekte van deze prozeggelichter? Uh, ja, want ik kan hier het uh, veel beter in kwijt. Wat er werkelijk gebeurt in het leven? Ja, dus het is eigenlijk een soort omweg. Of het is helemaal een omweg. Ja. En, en, en komt dat omdat de wereld zo, zo raar is geworden? Zo fragmentarisch? Dat dit daarom dus meer lijkt te kloppen eigenlijk? Um, dat zou kunnen, ja. Het heeft natuurlijk ook te maken met mijn eigen uh, fragmenta fragmentarisme. Mm -hmm. Maar goed, ook, uh, ik vind het ook prettig dat het uh, ook uh, op een of andere manier past... bij uh, de tijd, vind ik zelf. Ja, want wat is dat dan, die tijdgeest voor jou? Um, dat er allemaal dingen naast elkaar staan... Die, die, die vanuit een normaal wereldbeeld, een passend wereldbeeld... echt het zot zijn voor woorden. Welke allemaal dingen denk je daarna? Um, ah, dat is moeilijk even te zeggen. Maar goed, mijn uh, twee volkanten van de bundel... Ja, die kan ik niet zien, maar dat ja, zijn allemaal... Je maar, ja. Daar staat dus Napoleon naast een tijger, naast een huilende vrouw... naast een, een, een beeld van New York. Dus, of New York. <laughs> ik heb een beetje een gek Engels accent. Mm. Maar goed... Um, dat is gewoon een beeld wat, wat, wat, wat, wat heel wonderlijk is. Het is gewoon een collage dus van dingen die normaal gesproken niet bij elkaar horen. Ja. En dat, dat is eigenlijk een beetje... En tegelijkertijd zeg je, bestaat dat tegenwoordig allemaal dwars door elkaar heen. Ja. Betekent dat ook dat jij eigenlijk helemaal geen helder wereldbeeld hebt... of een, een geloof of iets waar je aan vasthoudt? Uh, ja, dit is gewoon het nieuwe beeld. Nee, maar jij zelf als persoon of je, of je iets hebt waar je op verlaat... Um, nou, dit is eigenlijk gewoon de, de, de zoektocht, om het even uh, ouderwets bijbels te noemen. Ja. Het lijkt me ook best lastig, dat er dus helemaal niks is om je aan vast te houden. Um, valt wel mee. Maar als je vader wordt bijvoorbeeld, gaat toch zo'n kind vragen, papa, waarom? Ja, ja, dat... Uh... En wat gaat zo Vries dan antwoorden? Ja, dat gaan we zien, ik ben heel benieuwd. <laughs> <laughs> maar ik heb er niet zozeer angst voor. Nee. En, en, en hoe is dat thuis? Is dat voor jouw vriendinnen ook zo? Ik, ik ben fragmentarisch. Er is niks waar je op kunt verlaten. Oh, oké. Okay. Nou, dat heb ik niet, hoor. Ik heb niet dat je... Ik ben niet... Uh, ik, ik denk niet dat je je nergens op kunt verlaten. Ik, denk, ik, ik hou me gewoon vast aan mijn intuïtie. En die is volgens mij wel goed. Oké. Okay. Dus je, je, je luistert naar wat je, wat er in je opweldt? Ja, of gewoon uh, wat je door die aanheen. heen... Uh, het meegemaakt, en uh, dat je ongeveer weet van dit is goed en dit is iets ja. minder goed. Noem eens een levenservaring die voor jou belangrijk is geweest. Um, nou, mijn vader was, om toch even weer naar mijn vader toe te gaan, mm -hmm. uh, die was al, he, altijd heel erg tegen te grote sprongen. Mm -hmm. En, en nu langzamerhand snap ik denk ik waarom hij tegen het grote sprongen was. Want hij was misschien zelf ook impulsief. Dus hij, hij heeft misschien zelf ook grote sprongen gemaakt. En toen is hij misschien tegen de muur gegaan of zoiets. Dus nu snap ik eigenlijk een beetje gewoon uh, dat grote sprongen... Uh, toen ik puber was of zo, toen dacht ik echt van ja hallo, uh, waarom geen grote sprongen? Waarom, waarom moeten we altijd uh, uh, veilig Ja, en jij doen? bent ook gewoon naar Amsterdam gegaan. Ja, maar dat is nu pas. Ja, maar goed, en daarvoor uh, heb, je, heb je toch ook uh, verkenningen uitgevoerd? Dat ja. moet binnen die context dan heel wat zijn geweest. Ja, zeker. Dus, um, maar goed, nu, nu snap je dan een beetje dat waarom hij... Dat, of dat snap ik nu, waarom hij dan ja. zo tegen een grote sprong was. Want jij kunt ook, zegt je vriendin, uh, net zo makkelijk drie maanden één in Malawi schrijven. Ja, maar dat is niet zo moeilijk, toch? Nou ja, dat... ik, ik kan me voorstellen dat dat juist wel heel veel auteurs niet gegeven is... om zo'n sprong te maken en tegelijkertijd gewoon door te kunnen blijven buffelen aan je werk. Ja, oké. Okay. Oké, okay, maar dat is voor mij wel een beetje uh, een soort... Uh, ik vind het veel moeilijker om uh, thuis door te buffelen met je werk. Mm -hmm. Wat maakt dat thuis zo lastig dan? Um, nou, dan moet je je concentratie, moet je het helemaal zelf doen, zeg maar. Maar je hebt toch gewoon een keurige kamer in het volkshandgebouw uh, uh, zonder ramen? ja. Nou, dat is eigenlijk ook heel goed. Hoe gaat dat daar? Um, ja, het is een heel klein kamertje van uh, 7,5 vierkante meter. En uh, ik heb alleen één raam en dat kijkt uit op het, op het Oh, je gang. hebt wel een raam? Ja. ja. En ik heb wel allemaal uh, leuke spullen uh, uit Malawi ingelegd. Dus dat is, het heeft het geeft wel een leuke sfeer. Hoe kwam je daar eigenlijk terecht dan in dat Malawi? Uh, vriend van mij, weer een van de jongens uh, van dat Groningen Clubje. Adriaan Bos alias de jonge bosverstand. Die, uh, die, die, zijn vriendin was Topenads En die uh, was dan aan het werk. En ja. ze nodigden me uit. La, laten we het verbreden naar nog weer een, een, een andere kameraad... uit het muzikale Lucky Fonds. Hoe, ja. uh, hoe heb je met hem te maken gekregen? Uh, ik ken, hij, is natuurlijk, uh, hij komt hier vandaan, dus ik ken hem iets minder goed. Maar goed, op een gegeven moment... Uh, toen had ik een plan opgevat om naar Amsterdam uh, te verhuizen. En hij wilde juist... toen naar Groningen had ik het een mailtje... Mm -hmm gezien Keep Well, they belong I got them from a friend and te wat, wat jij met Lucky Fonds gemeenschappelijk hebt... dat is natuurlijk uh, dat jullie allebei optreden op poppodia... maar jij treedt daarnaast ook op in het literaire circuit. Hè? Laten we eens kijken naar de verschillen daartussen. Hoe makkelijk of hoe moeilijk is het om in het literaire circuit... mensen aan je lippen te laten hangen? Uh, dat is relatief makkelijk, omdat het altijd stil is. Dus de uitdaging ligt vooral in het uh, popcircuit. Dat, dat is moeilijker? Uh, ja, want uh, daar is het vaak rumoerig... Wow, er gebeurt iets geks, jongens. Je zit aan je muziekdoos, ja. Er wordt met uh, bier gesmeten, bij wijze van spreken. Ja, <laughs> precies. Dus dat is moeilijker om, um, om je te concentreren... en vooral om het publiek te concentreren. Ja, hoe, hoe, hoe doe jij dat dan? Want je brengt ook iets dat redelijk verstild is. Ja, uh, dat is best moeilijk. Maar ik doe het vaak uh, heel traag. Dus in het begin, ik ben relatief uh, chaotisch... zoals je ook eerder al noemde... Maar ik doe dan juist echt met opzet heel erg traag. Oké, okay, dan gaan wij ook traag luisteren naar Niek de Vries. Ja, deze heet Carnaval. En deze is ook met iemand uit het Groningen muziekgebeuren. Maar een dame, in dit geval Irene Wiersma. Een donkere wagen kwam aangereden... Een donkere wagen kwam aangereden. En een klein meisje stapte uit. En een klein meisje stapte uit. Ze kreeg een tasje aangereikt. Ze kreeg een tasje aangereikt. En vrolijk verkleed als klaontje liep ze over het schoolplein. En vrolijk verkleed als klantje liep ze over het schoolplein. In de school bleek echter... In de school bleek echter... Dat carnaval pas volgende week was. Dat carnaval pas volgende week was. Het meisje was als enige geschminkt. Het meisje was als enige gesminkt. En de hele ochtend moest ze ontroostbaar huilen. En de hele ochtend moest ze ontroostbaar huilen. Tegen drieën kwam haar moeder om haar weer op te halen. Tegen drieën kwam haar moeder om haar weer op te halen. Die schrok hevig toen ze het verhaal hoorde. Die schrok hevig toen ze het verhaal hoorde. En uitvoerig en met tranen in haar ogen vertelde ze wat er die ochtend allemaal mis was gegaan. En uitvoerig en met tranen in haar ogen vertelde ze wat er die ochtend allemaal mis was gegaan. Ze had misschien maar beter kunnen zwijgen. Ze had misschien maar beter kunnen zwijgen. Dingen uitleggen? Dingen uitleggen? Daar zijn we allemaal erg goed in. Ja, het is natuurlijk niet heel toevallig dat je. Het laatste zinnetje niet herhaalt. Uh, nee. En dat is ook het uh, ingewikkelde van dit hele interview, heb ik het gevoel. Dat uitleggen iets is waar je in feite tegen bent. Uh, ja, of van huis uit niet heel makkelijk doe. Ja. Je zegt zelf al of, maar als je zou moeten kiezen... is het dan dat je er tegen bent of dat je het gewoon niet gewend bent? Ik ben het niet zo gewend... Ik ben er niet tegen. Nee. Oké. Okay. Dan ga ik je vragen om, om uit te leggen waar Kiosk over gaat. Een kort verhaal ook. Ja. Um, tien jaar geleden speelt zich dat af. En het is een verhaal dat telkens uh, terugkomt... maar ook gepaardgaand met ongeloof. Wat is er gebeurd in dat verhaal, Kiosk? Er uh, is dus iemand die heeft zelfmoord gepleegd... En, en tien jaar later ben je nog uh, verbaasd of vraag je nog steeds af waarom dat precies gebeurde? Ja. En um, als, je, als je nou zelf zou moeten uitleggen, hè, dat is natuurlijk waarom ik het aan de orde stel. Uh -huh. Waarom jou dat. Het was geen broer, het was geen geliefde. Hè? Waarom het jou zo lang blijft achtervolgen, hoe zou je dat dan doen? Waarom blijft het jou zo lang en zo intensief achtervolgen? Um, omdat je soms zelf denkt van waarom... Omdat je dan zelf soms in, in, in rondjes draait... en dan de wereld uit, uit, de, de, niet echt uit wil staan, natuurlijk, want die ben ik niet. Maar goed, wel dat je, dat je weer tegen een muur aanloopt en dat, dat je dan... Je een, de gedachten ge kunt voorstellen. Ja, zoiets. En dan juist als je dat dan denkt, dan denk je van ja... Als, als, als je dat dan doet, dan, dan zijn er ook nog andere opties. Ja. En dan, dan zie ik telkens, als je het over zoiets verdrietigs hebt in die verhalen... dat je het aan het eind een, een draai geeft... waardoor het amper mogelijk is om niet in, in de lach te schieten. Ja, en, maar dat en, heb ik dus hier uh, met opzet vermeden. Nou, toch had ik het hier ook. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> okay, dat... ja, want, want dan, dan, dan, dan, dan komt er zo'n opwelling. Dan komt er die gedachte aan... aan wat was dat, een kennis die hij ooit zelfmoord heeft gepleegd? Dit is uh, gebaseerd op een uh, technicus uh, van, een van, van, de, van, de, van de band eigenlijk. Ja, ja, ja. En dan komt dat op en dan uh, schrijf je uh, ja, dat die jongen ook iets anders had kunnen doen dan zijn leven nemen. Dat hij uh, een hele waslijst had kunnen opstellen van dingen die hij had kunnen doen. Uh, nee, juist niet. hè? Juist één ding eruit pikken. Nou ja, hij had het anders kunnen doen. Hij had die lange waslijst aan actiepunten opzij kunnen schuiven... om er één of twee goede ja. uit te pikken. En dan ga jij mij toch aan het lachen maken... als je zegt, nou, hij had ook een kiosk op de Caribische eilanden kunnen starten. Heel overzichtelijk idee ook. En dat jij hem dan uh, daar had kunnen komen opzoeken. En dat jullie dan op het strand jullie levens opnieuw hadden kunnen tekenen. Ook het mijne. Ja, heel mooi, ja. En kun je je voorstellen dat ik dan toch weer moet lachen? Oké, okay, had ik niet bestilgestaan. Dus, uh... Heel mooi is dat, hoe licht je het dan toch weer maakt. Ja. Ja, dat klopt. Ben je ervan bewust dus dat je aan de ene kant... ons droevenis bezorgt en tegelijkertijd ons eigenlijk verzoent daarmee? Uh... Ja, ik ben natuurlijk wel bewust van... De, de humor die erin uitspreekt. Alleen ik doe dat vaak wel met opzet. Ook omdat ik gewoon. Uh, wil dat het uh, toegankelijk is. Want als ik het heel. als ik heel erg de waarheid spreek. maar ik bereik niemand. dan heeft het geen zin. Je bestuurt dat ook maar eens. Uh, met uh, dit gedicht. Er zit een gevaar in filosofie. Voor je het weet, zit je ingesloten. tussen muren van boeken. En zeg je, het is zoals het is. Het gaat zoals het gaat. Het komt zoals het komt. Het geeft de klootzakken de ruimte. Ze rijden met auto's over je erf. Zetten diepe sporen in het gazon. Pissen in je brievenbus. Steken hun pik in je vrouw, in je lief. Net zo lang... Tot de buren er niet eens echt meer wakker van liggen. En dan zeg jij. Het gaat zoals het gaat. Dit is niet alleen maar uh, poëzie. Dit is eigenlijk wel degelijk ook filosofie, natuurlijk. Ja, het heet de filosofie trouwens. Ja. En tegelijkertijd steekt het dan weer de draak ermee. Ja, maar dit is natuurlijk wel. Uh... De, ik, ik, ik heb het niet geschreven op de lach of zoiets. Dit is gewoon ja. uh, het, het, het, het, het, uh, het, het hardste gedicht wat erin staat, zeg maar. Wat wil jij ons eigenlijk vertellen? Is dat door jou te verwoorden? Wat wil jij ons meedelen? Nou, um, die personages in die gedichten... die proberen dus eruit te komen... en die, die verzinnen allemaal soort uh, bouwsels... Eigenlijk, om, om gewoon zich staande te houden... En dit is dus iemand die, die, die vanuit zo'n soort filosofie zich staande houdt... maar aan, om, om, om hem heen gebeurde de wonderlijkste dingen. Ja. Is dit ook herkenbaar voor jouw uh, lezers over de grens? Want het is zo opmerkelijk. Jij bent vertaald. Ja. Uh, in het Engels, in het Spaans. En in het Duits. Ja. Ja. En het is ook op de een of andere manier oer-Nederlands wat je schrijft. Is dat herkenbaar over de grens? Uh, ja, blijkbaar. Want het, maar dat komt denk ik misschien omdat het gewoon heel kaal is. Dus ik probeer echt uh, alles wat barok is of zoiets... of, of uh, woorden die veel dingen kunnen betekenen of zo... die zijn eigenlijk uh, verdacht. Die haal ik eruit. Dus het, moet echt, het zijn gewoon echt 120 bouwstenen die gewoon maar tot één doel leiden. Zeg maar. ja. En je treedt ook regelmatig op in Spanje, hè? Uh, een vriend van mij die woont daar en op een gegeven moment had ik een soort, een soort idee om daar dan maar ook te gaan wonen. Maar goed, dat, op een gegeven moment toen snapte ik dus, eigenlijk ook zoals de personages in dit boek dat snappen, dat het gewoon een soort vlucht is. En daar zijn we dan weer. Dat, dat, dat mag je wel willen, maar of het nou is, is in de vorm van zelfmoord of emigreren, niet doen. Nou, dat is dan een van die dingen die ik dan uh, geleerd heb van mijn vader of zoiets. Die, die ik uh, een, dat staat ook in, in de bundel, eigenlijk wel. Een grote verandering is eigenlijk gewoon het omgekeerde van hetzelfde doen. Dus eigenlijk de enige verandering die effectief is, is een hele kleine verandering. Ja. De wel springen, maar niet te ver. Ja, als je, als je, als je effectief iets wil. Uh, doen, zeg maar. Want heel veel mensen die, die veranderen dan en die gaan dan helemaal iets anders doen. T bijvoorbeeld, ik zou naar Spanje kunnen gaan of zoiets. Ja. Maar ja, dan doe je eigenlijk weer hetzelfde daar. Dus ik heb uh, als daar een relatief kleine verandering doorgemaakt door uh, dan ja. hierheen te veranderen. Ik wil nog één keer jou horen, want het is echt uniek wat je doet. Wat kun je nog op de valreep van kunststof uh, voordragen? Uh, ik zou uh, hamster willen doen. En is dat met muziek of is dat gewoon sex? Die is somber. Oké. Okay. Hamster, langzaam was het donker geworden. Ik kwam overeind en zag hoe gele taxis af- en aanreden. Buiten hield ik er eentje aan en liet me rijden naar het zuidelijk district... waar ik een afspraak had met iemand die ik nog kende van de middelbare school. We gingen een café binnen, wisselden nieuwtjes uit, dronken bier en wijn en een hernieuwde romance hing in de lucht. Maar het duurde en duurde maar. Tegen elven werden we opgeschrikt door een stuiptrekkende hamster... die over de grond rolde en ter plekke overleed. Ik had het al aanzien komen. Er gaat iets dood wanneer je te lang zit te babbelen. Doe jij nou je best om niet te lachen? Uh, nee, dat valt wel mee. Ik vind het echt een ontroerend soort lach, hoor. Ik zit je niet uh, te fucken, of zo. Dat, dat geloof je toch wel ook? Ja, dat geloof ik zeker. Ja, ja, ja. Nee, het, ik vind het echt... Het roept een waanzinnige mengeling op van ontroerd... en tegelijkertijd uh, vrolijk. Dat gebeurt niet heel veel met... Uh... In, in dat opzicht doet het me werk. Ik denk aan Gerard Reven. Oké. Okay. Nou, dat is een goede man, denk ik. <laughs> Een hele goede man. Hey, voor, voor wanneer is je uh, vriendin of, of echtgenote? Dat weet ik niet. Uh, nee, vriendin. Ja, Uitgewekend? Uh, uh, 16, dus dat is nog vier dagen. Dus het kan elk moment gebeuren. Eigenlijk. Ja. En dan ligt natuurlijk wel het grote gevaar op uh, uh, de loer van de emotionaliteit als je gaat schrijven. Leg eens uit. Nou ja, dan raakt een mens over het algemeen niet... wanneer er een kind komt, aangedaan. Weet dat Weet je, emotie heet dat. Ja. ja. En, uh, en dan, als je dan gaat schrijven... dan kan je pen zomaar ontstellend uitschieten, toch? Ah, Oké, okay, de verkeerde kant uit. Ja, uh, geen idee. Dat ik dat... Uh... Zo wat ik. Nee. Ja, dan kun jij de handrem ook wel weer vinden, schat ik zo. En als we nog verder in de toekomst kijken, uh, hoe gaat je leven er, eruit zien als, als je dochter of zoon? Ik weet uh, niet zoon als je, ja, wat een zoon, als je ja. zoon is, is geboren, uh, er is, ga, ga je dan uh, werken weer aan nieuwe gelichten? Werk je aan een roman? Wat doe je? Ik ben nu bezig met een uh, roman, dus die uh, zou mooi zijn... als die dit jaar of volgend jaar zou kunnen verschijnen. Nou, dus uh, terwijl uh, Baby de Vries opgroeit, uh, is vader zwanger van, van een nieuwe roman. Waarover? Uh, die gaat uh, voor een deel over mijn vader. Toch wel, ja. Dat, ja. Ik vond dat dat die vader zo vaak terugkeerde in, in, in het interview. Ja. Wat, wat ga jij dan doen? Kijk, zoals die... Die, die rink van de velden, die jullie die, die nachtlang spraken... Hè? jij en je kameraden tot morgens vroeg met heel veel berenburg... uiteindelijk dat verhaal moest schrijven over zijn vader... die ja. fout was in de oorlog. Schrijf jij dus ook een boek over jouw vader, die ook ja. dood is? Ja, hij is hij wel ja. En, en waarom moet dat dan in jouw geval? Um, omdat hij dus... Uh, hij had ook een broer en uh, hij was dus heel voorzichtig, zeg maar. Heel, heel erg op het geld ook en zo. Dus uh, wij hadden het gevoel vroeger dat we heel arm waren. Wat helemaal niet zo was, dat blijkt, blijkt ook dan. En, uh, en een, een oom van mij, die was juist helemaal omgekeerd. Die was heel erg uh, extra vet. En die, die, die wilde echt geen enkel oud ding in zijn huis. En bij mij, alles was bij ons ouderwets. Dus eigenlijk een beetje retro voordat het woord werd uitgevonden. Ja, ja. Dus, en ik... Vroeger was ik al retro, zoiets eigenlijk. Zoiets, ja. Dus en ik, ik, ik, ik probeerde te snappen waarom het was. Ik, ik, ik keek ook altijd naar die oom. Ik dacht, waarom is dat allemaal bij hun zo, zo uh, hip. veel meer hip en uh, snel? Ja. En uh, hoe, hoe, hoe schrijf je zo'n boek? Ga dan op een zolder zitten en door oude brieven bladeren, foto's? Of, of blader je door je hoofd? Hoe, hoe nee, je? alles zit gewoon in je, in je, in je hoofd. En uh, schrijf jij voor de voet op aan zo'n boek? Of vind je toch dat een structuur? Of? Nee, ik ben er al heel lang mee bezig. Dus... Uh, het is echt een lopend verhaal. Uh, ja, maar ik, ik, ik zit nu met de toon. Dat is, uh, de, dus ik heb gewoon, kijk, die, bij die pose gedicht, en Ik heb de toon. Ik, ik, ben, ik heb het me helemaal eigen gemaakt. Dus ik. ik, ik, ik ja, dan uh, moet je daaruit naar een roman. Ja, wat dat is natuurlijk een heel ander ritme, ja. een heel andere toonsoort vraagt. En, ja. zo. en ik wil wel graag deze gekte erin hebben, maar ook de, de, de lange lijn. Ja, de kop en de staart. Ja, ja. Dat lijkt me nog een heel gevecht. Ik wil graag van je uh, weten, Nieke Vies, wat er op je tegel komt staan. Ja, um, het is uh, eenvoudig. Het is de laatste zin van de bundel. En dat is... Um, toeval is de smeerolie van de verbeelding. Toeval is de smeerolie van de verbeelding. Ja, want dat wil wat dat woord toeval... Dus op het moment dat, dat je het ontwaart, dat jij een verband ziet, dan komt als daar een verhaal op gang. Ja, maar ook gewoon in het algemeen. Um, je, je bouwt een, uh, een bouwwerk en uh, die dingen die je uh, die aanstaan, die laat je erin. En die dingen die je niet ziet, die uh, vallen. Die vergeet je zonder dat je het eigenlijk zelf weet. Ja, en dat noemen we dan fantasie, maar het is gewoon een constructie. Uh, ja, en maar hij kiest er hiervoor. Dus het is niet een soort dooddoener of zo. Mm -hmm. Hij kiest dus, hij kiest ervoor dat hij zegt van, oké, okay, er zijn onjuistheden, maar oké, okay, we gaan ervoor. Ja, hij is mooi. Ik dank je. Uh, straks na achter, twee dingen: ruimtevaartjournalist Piet Smolders over het Russische ruimtevaartuig Mars zonde dat waarschijnlijk dit weekend uit de ruimte valt. En Henk Vermeulen die vertelt waarom zijn lichaam na de dood ter beschikking wordt gesteld aan de tentoonstelling Body Worlds en die is vandaag in Amsterdam geopend. Wij zijn er uh, maandag. Avond zijn we er weer en uh, niet te fysiek. Dank je hartelijk. Ja. Dat was een leuk gesprek met ja, je. Ja, leuk. Dank Hoi. Bedankt meneer de Vries, dit was aflevering 2410. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. En NTR brengt cultuur. Elke dag.